Van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de natuurbranden in Griekenland is gisteren toch een slachtoffer gevallen. Vandaag werd in de buurt van een buitenwijk van Athene een lichaam gevonden. Vermoedelijk is het slachtoffer een man die elke ochtend wandelde in de omgeving. Vandaag werden twee imkers opgepakt voor het veroorzaken van de brand bij Athene. Het vuur ontstond toen ze bijen uit hun korf wilden halen door ze uit te roken. Een natuurbrand heeft bij Waalre een stuk heide verwoest. Het gaat om een gebied van 75 bij 200 meter. Het verkeer op de A67 had geen last van de rook. Niemand raakte gewond. Rond half negen leek het vuur zich niet verder uit te breiden. Voor de natuurbrand waren meer dan 100 brandweerlieden opgeroepen. De Siciliaanse politie heeft drie Egyptenaren opgepakt... wegens mensensmokkel. Waarschijnlijk hadden ze de leiding over een schip met ruim 300 migranten... dat woensdag aankwam op het eiland... De ouders van een Syrisch meisje met diabetes zeggen dat andere mensensmokkelaars haar rugzak met insuline overboord hadden gegooid. Het meisje overleefde de overtocht niet. De racistische beweging Ku Klux Klan demonstreert in de VS tegen het weghalen van de confederatievlag bij overheidsgebouwen. De betoging is in de stad Columbia in de staat South Carolina. De gouverneur besloot de vlag weg te halen na de aanslag in Charleston waarbij een blanke man negen zwarte Amerikanen doodschoot. Op foto's poseerde de schutter met de confederatievlag. Volgens de KKK staat de vlag voor de trots op de zuidelijke staten... en het blanke ras dat zij zeggen te beschermen. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is winkelcentrum Westgate heropend. Bijna twee jaar geleden kwamen daar 67 mensen om het leven... bij een bestorming en gijzeling door islamitische terroristen. De beveiliging van het verbouwde winkelcentrum is flink aangescherpt... Het weer, vannacht en morgenochtend op sommige plaatsen regen. Morgenmiddag klaart het op, schijnt af en toe de zon... en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk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 Dance to the music We'll She your mom.